Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de tweede dag een emotionele verklaring afgelegd. Haar moeder zei dat niet Anne, maar Michael P. destijds op de verkeerde plek was. Ze noemde het onvoorstelbaar hoeveel angst en pijn de verdachte heeft veroorzaakt. Michael P. is niet in de rechtszaal. Omdat de familie niet met hem geconfronteerd wil worden, luistert hij in een andere zaal naar de verklaring. Later vandaag komt het OM met de strafeis. Rond deze tijd geeft president Trump in Singapore een persconferentie. Vanmorgen zetten Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hun handtekening onder een gezamenlijke verklaring. Daarin staat dat Noord-Korea zich zal inzetten voor het kernwapenvrijmaken van het Noord-Koreaanse schiereiland in ruil voor veiligheidsgaranties. En ook staat erin dat de VS en Noord-Korea hun betrekkingen willen verbeteren. Verder is vastgelegd dat er krijgsgevangenen zullen worden uitgewisseld. Minister van Engelshoven van Cultuur geeft dit jaar 34 miljoen euro extra uit aan de restauratie van monumenten en erfgoedprojecten. Zo krijgt de Stevenskerk in Nijmegen 5,5 miljoen euro, de Grote Kerk in Breda bijna 5 miljoen, het Kloostercomplex sint anna in venraai 3,5 miljoen en de Domkerk in Utrecht ruim 2 miljoen euro. En verder gaat er 3,5 miljoen euro naar de restauratie en onderhoud van ongeveer 50 molens. De oud-directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Beatrix Roef... is ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling. Dat staat in een onafhankelijk rapport over haar functioneren... dat deels in handen is van de Amsterdamse zender AT5... Roef stapte in oktober op als directeur van het Stedelijk Museum. Haar positie was ter discussie gekomen na een artikel in de NRC. Die krant schreef dat Roef naast haar baan als directeur ook een eigen kunstadviesbureau had dat zou ze niet hebben opgegeven. Roef heeft die beschuldiging altijd tegengesproken. Het weer: bewolkt en wat regen of matregen, later droog en wat zon en het wordt 16 tot 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 56 minuten van CFM Sport Live. Time flies! When you're having fun, maar niet overal. Nee, wat dat betreft is het uh, niet de hele beste middag als we kijken naar ja. het uh, regionale amateurvoetbal. Welke uh, verenigingen zitten in zakken en as? En welke voetbalverenigingen uh, kunnen een beetje de vlag gaan hijsen? DSS uh, krijgt net de 4-1 om de oren. Dus uh, dat is klaar. Die spelen volgend jaar uh, weer in de vierde klasse. Um, Schoten is inmiddels afgelopen. Die hebben met 1-2 verloren van Roda 23. Uh, Schoten heeft wel nog een herkansing. Maar uh, ik denk dat je daar nu niet mee uh, hoeft aan te komen. Dat ze op dit moment gewoon natuurlijk uh, in zak en as zitten, zoals jij het zo mooi zegt. <laughs> ja, ja. um, NFC Zwanenburg stond uh, 0-4. En voor zover ik weet, is het daar bij gebleven. Maar we gaan zo meteen kijken of we, of we uh, uh, dat kunnen verifiëren. Almaria Victors Heemsteden was al afgelopen 1-0 voor de Alkmaarders. Dus Heemstede komt uh, jaar weer in de vijfde klasse. Taba Dio stond met 3 minuten spelen 3-1 voor Taba. En dat houdt in dat Dio degradeert naar de vijfde klasse. Ja, en als enig lichtpuntje, BSM. Wat gewoon uh, volgens mij met 5-0 wint van Kallant uh, Oog. Nee, nou ja, dat is niet het enige lichtpuntje. Want ook uh, de jonge HFC-mannen die uh, hebben gewonnen, uiteindelijk nog met 4-1. Dus die gaan volgende week uh, de finale spelen. We gaan straks uh, Paul Heijzenberg, de, de teammanager van uh, HFC, gaan we Dan even bellen. Ja, vraag hoe het gegaan is. Want uh, er gebeurt toch nog uh, in deze, ja, de, in juni. Terwijl bijna alle competities, de, nou, alle competities zijn afgelopen. Het enige wat nu uh, speelt zijn de nacompetities. Dus er wordt natuurlijk nog uh, voor degradatie en voor promotie gevochten. En dat gaat nog geloof ik nog wel even door, hè, dit, uh, dit verhaal. Um, ja, in ieder geval uh, staat er voor volgende week nog een ronde. En um, volgens mij staan er zelfs ook nog wedstrijden gepland voor de 17e. Uh -huh. Maar um, ja, dus omdat de clubjes wegvallen, wordt er gewoon nog regelmatig wat aangepast. Dus Vol, we gaan ja. kijken Volgens mij het... moet het de, de 24ste helemaal afgerond zijn. Nou ja, dan zijn we in ieder geval ruim op tijd voor uh, onze finaledag. <lacht> uh, in het gala eerst <lacht> <is> nog. <lacht> ja, ja, I know. Ja, Want dat ja. is natuurlijk waar de regio op zit te wachten. Ja. Wie gaat er met de prijs naar huis? Ja. Ja. Dus, we gaan zo meteen een, een rondje bellen. Dat gaan we zeker doen. Uh, en tot en... die tijd gaan wij uh, Lijkt mij ook... luisteren naar Lucas en Steve. I could be wrong.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 Zo. Lucas en Steve. Ja. 9 minuten blessure tijd waren er uiteindelijk bij een schotel tegen Roda 23. 9 minuten? 9 minuten. Maar Denny ze hebben het niet ja. gered. Nee, helaas niet. Ze het, uh, ze, het was wel pond en verzuipen de laatste paar minuten. En uh, helaas, uh, de ballen vielen verkeerd of werden uh, eroverheen. Dus ja, echt kansen waren er niet meer te noteren de laatste paar minuten. Uiteindelijk wel een uh, verdiende overwinning voor Roda. Ja, natuurlijk. Als je kijkt, de hele wedstrijd te zien, uh, uh, misschien dat Schoten wat beter begon, maar op een gegeven moment uh, ja, nam Roda het initiatief. En uh, uh, zeker tweede helft, uh, eerste half uur tweede helft, maar waren het gewoon veel beter. Uh, voor Schoten gewoon niet te noteren. Kun je omschrijven hoe de sfeer nu is? Uh, nou ja, de muziek staat uh, loeihard in de kantine. Uh, buiten wordt de feestje gevierd door Roda en de uh, vele meegekomen supporters. En uh, ja, de barbecue staat aan op het terras, er komt zo'n zachtje, dus gezellig wordt het wel, maar... Uh, het is nu even bijkomen van die wedstrijd. Juist. Allright. Den, uh, dankjewel voor vanmiddag. Ja, we gaan donderdagavond weer op pad waarschijnlijk. Hé, jongens, dat is ja, toch nee. nooit thuis? Nee. Don donderdagavond, 8 uur. Uh, ik mo we moeten er even uitzoeken tegen wie en wat, maar dat zullen we allemaal op site zien bij ons vanavond. Juist. Op voetbalhaarlem.nl wordt het allemaal bijgewerkt. Helemaal goed. En uh, tot uh, de volgende keer. Yo. Yo. Ja, en dan gaan we met een trainer uh, praten van BSM. Ja, en dat is wel positief. En de, eigenlijk de enige van de middag, hè? Toch, hè? Ja, ja een, een lichtpunt. Fred, gefeliciteerd. Ja. Fred van der Veld, trainer van BSM. Ja. Vertel, Fred. Ja, sowieso is het natuurlijk wel uh, de manier waarop gestart zijn. Deze competitie met een kleine groep. Ja. En, uh, ja, handhaven was de doelstelling. Maar ja, het maakt niet uit als ik maar niet degeneerde. Nee. Het is gebeurd. Dus de missie is geslaagd wat dat betreft. Ja, eh, eh, ja vandaag, wat vandaag betreft, eh, waren we verder de bovenliggende partijen. Dus er eh, kwam nog eens mooi uit dat deze in 95 jaar bestaat in die ja. en, eh, zou Het zou domper zijn geweest. Ja, dat, dat, dat begrijp ik. 5-0 vandaag ja. van Kalanso gewonnen? Ja, ja, ja. Vorige week hadden we elkaar heel snel aan de telefoon ergens avonds geloof ik. En toen eh, was je bezig kijken. Heeft dat geholpen? Ja, ja. ja zeker. Zeker. Ja, ze spelen die zoals we verwacht hadden, alleen met het voordeel denk ik, dat hun keeper er niet was. Oké. Okay. En het uh, bij de keeper kool staan, een hele jonge jongen Maar ja, uh, Achteraf uh, is het lekker natuurlijk allemaal. Ja, snap ik, snap ik. Hé, Fred, uh, voor jou zit het er nu op, hè? Ja, ja. Na 21 seizoenen uh, is het klaar. Wat ga je nu doen? Niets. Niets? <laughs> nee. Een beetje vissen? Nee. nee. Nee, nee, nee. Maar ik hoop in de toekomst hoor ik wel... Dat die cursussen gedaan en dat lijkt me wel iets uh, voor de club te scouten of wat dan ook, maar in ieder geval wel, ik blijf wel met voetbal bezig, wil ik bezig zijn. Juist. Al is het uh, bij is uh, he, dat maakt niet uit, nee. maar even een jaartje, even een keertje extra op vakantie, een weekendje weg allemaal, even dat... Uh, Klinkt allemaal vrienden. goed, Fred. Ja, ja, ja, ja. Heb je, heb je je opvolger al, al uh, gesproken na de wedstrijd? ja. ja. Ja, na de wedstrijd nog niet. Oh, na de wedstrijd nog niet, ja. Nee. Ik ga het er wel uit dat hij die, dat die, voor mij een blaadje bier eventjes uitdeelt. Ja, dat denk ik wel, want anders had hij. Uh, we hebben het toch in de vierde klasse gehouden, zo. Dat wou ik zeggen. Dat anders uh, moet je de vijfde klas spelen, dat is ook niet leuk. Nee, nee, nee. Nou goed, ah. hey, Fred, nogmaals gespecialiseerd. Gaan er een mooi ja, feestje dat van maken? We gaan. gaan we doen. En we gaan elkaar vast en zeker tegenkomen. Ja, oké. Horuit, hoi. Oké, bedankt. Doei, doei. Nou, dit was wel het enige succesverhaal van de, van de middag. Dat, ja. dit, dit is toch wel een soort van domper. Nou ja, Zwaanenburg heeft ook uh, gewonnen. Oh, die vergeten we allemaal. Ja, nee, Zwaneburg heeft ook uh, gewonnen. AFC. Zullen we mee met bellen? Ja, dat is misschien wel een goed we idee. Kunnen proberen, ja. We kunnen het even proberen. We kunnen het even We gaan kijken of we de trainer van Zwaanenburg... Want uh, van ook Zwaneburg heeft uh, gewonnen. En dat ja. uh, hielden we ook uh, keurig uh, netjes uh, bij uh, vandaag, mannen. Dus uh, ook die ploeg heeft het niet verkeerd gedaan. Nee, die uh, uh, staan inderdaad in de finale nu. En ik ga meteen zitten kijken. Die spelen <laughs> tegen IVV. Nou, dan uh, kunnen we meteen uh, de trainer van Zwanenburg uh, daarmee lastigvallen wat hij vandaag tegen DSS uh, in, gedaan heeft. In dus. de halve finale van die na competitie van de derde naar de vierde klasse, mm -hmm. of andersom, van vier naar drie. Ja. Uh, van de vier clubs waren er drie gewoon uit die Haarlemse regio. Dat vind ik toch wel weer, uh, dat zijn allemaal van die statistieken die uh, uh, ik word altijd wel okay, blij okay. van. <laughs> maar Martijn is van de cijfertjes, hè? Ja, graag. Ja. Nou, dat, is al, dat is alleen maar goed, want uh, dan kan je eruit afleiden hoe, hoe sterk de regio uh, vertegenwoordigd is. In bepaalde competities. Ja, ja, ik met had name het... in die klasse. Toch? Ja, ja, ik had het liever allemaal natuurlijk een paar klassen hoger gehad. Want ja, de, tussen ja. de eerste klasse en de tweede divisie. Ja. En ja, hebben wij hier in de regio helemaal niets. Nee, dat is mij opgevallen. En ja. Een beetje karig ja. om het maar zo te zeggen. Maar goed, um, ik, ik heb verder weinig toe te voegen, Ricardo. Dus, uh... nee, misschien kan je nog eventjes de tussenstand ja. van uh, Nadal. Het is, het is uh, nog even heel uh, snel. Nadal heeft de eerste set uh, naar zich toe getrokken. 6-4 is het uh, geworden in die eerste set. Uh, hij mag ook uh, beginnen met uh, het serveren in de tweede set. Dus ja, uh, voor Nadal uh, ziet het er uh, vooralsnog goed uit, maar de partij is nog niet gespeeld. Yes, we nou, hebben nog meer positief nieuws te, ja. te melden, mannen. Ja, maar laten we eerst uh, met. Uh, we gaan eerst uh, met. Zwanenburg. Ja, Ja, uiteraard. Uh, ik bedoel, BSM, uh, die hadden we net aan de telefoon, de trainer, Fred van der Veld. Ja, en die, die, uh, hebben... die zijn gehandhaafd voor de vierde klasse. Maar de Zwanenburg is nog in de race om te promoveren naar de derde klasse. En we hebben inmiddels uh, Memet Simsek, de trainer van Zwanenburg, aan de telefoon. Memet, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Uit de NFC. Dat klopt. Een dat klopt, eclatante zegen. 4-0 winnen en uh, het had ook 7-8-0 kunnen zijn. want het echt een, echt een ijzersterke wedstrijd We okay. hebben tot niets weggegeven. En uh, prima vanuit de taken gespeeld. Dus dikke uh, complimenten voor, voor de ploeg. Een tevreden trainer? Absoluut, absoluut. Um, nu sta je in de finale volgens mij tegen IVV, hè? Ja, ik heb gehoord dat IVV gewonnen heeft van DSS. Ja, 4-1. We spelen aan zondag thuis tegen IVV de finale. Kijk, dat is natuurlijk wel een voordeel dat je ook nog eens in eigen huis mag voetballen. Zeker, zeker, zeker. Kijk, je, ik heb de jongens ook aangegeven op het moment dat je vandaag wint... Dan heb ik in ieder geval uh, drie keer de mogelijkheid om, uh, om te kunnen promoveren. Ja. Uh, het doelstelling is natuurlijk om, uh, om thuis te gaan promoveren Aan de zondag. Lukt het niet en ik had het nog donderdag uh, de week erop. Dan heb je nog een kans. En lukt dat niet en heb je zondag nog een kans. Dus ik heb gezegd van ja als we dat ook niet halen, dan verdienen we het ook niet. Nee. Maar als je ziet hoe de ploeg vandaag is gespeeld tegen NFC. Waar, waar NFC gewoon niets had te vertellen. En gewoon uh, ja, dik tevreden heb uh, gewoon met 4-0. Oké, nogmaals, het score had ook 5, 6, 7-0 kunnen worden. Ja. Ben, ik, uh, ben ik zeker niet bang voor om uh, zondag al. Uh, de boel over de streep trekken. heel goed heel goed in de, aanloop, uh, in de aanloop naar deze wedstrijd uh, was je was je niet helemaal blij hè, met hetgeen wat er door de KNVB gebeurt is dus dat united davers zich terug ja klopt kijk uh, we hebben dat uh, we hebben dat intern hebben we dat uh, hebben dat al weken geleden hebben we dat aangegeven nou. ik zeg, weet je er gaat iets gebeuren wat gewoon uh, ja wat gewoon eigenlijk geen uh, geen fair play is maar ja ik zeg ik heb het bij de club neergelegd en uh, gelukkig heeft uh, de technische zaken uh, Richard het vanuit naar de club uh, gelijk gehandeld en die heeft, uh, heeft KVB geweld. Toen zijn we eigenlijk uh, in gesprek geweest. Ja. ja, we zijn er eigenlijk weinig mee, mee opgeschoten met, uh, met wat we eigenlijk te horen kregen met de KVB. Oké, okay, het is gebeurd. Je moet door, weet je, je hebt met dingen te maken met de handzaken waar je, waar je geen grip op hebt. Mm -hmm. de jongens gezegd, weet je, wij zijn gewoon een ploeg die in die derde klas thuis wordt. En dan moeten we gewoon knokken en voetballen zoals wij kunnen voetballen. Dan gaan we het zeker redden. Nou, dat hebben we vorige week gedaan. Vorige week wisten vier jongens tegen zeven jaar Spartaan en dan hebben we uh, moeizaam, maar wel gewoon 2-0. En vandaag ben je compleet, ik ben speler en jullie gewoon overtuigd met, met 4-0 van uh, NFC. Van dus uh, ja, laat iets maar komen zondag. Heel goed, dat klinkt, klinkt. Klink. Oh, zo, dat komt er goed uit. Ik zeg, dat klinkt uh, strijdvaardig. Heel goed, heel goed. Hey, dankjewel voor je reactie. Succes volgende week. Ja, graag gedaan. En we zien elkaar snel. Is goed. Oh, Ho, hoi, hoi. Rick, dat... volgens mij, hè? Ging ja. We, gingen we nu meteen door richting... Uh... Ja, we hebben uh, Paul Huizenberg aan de lijn. Paul, gefeliciteerd. Hé, hey, Martijn, goedemiddag. Dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. Dankjewel. je 21 HC21 uit Haaksbergen die kwam naar de Spanjaarslaan Laan vandaag in de halve finale van het Nederlands kampioenschap reserve teams. Je hebt ze opgegeten. Nou, het was een lastige wedstrijd. Beide teams, zowel jonge HC als, als Haaksbergen, die speelden eigenlijk heel goed vanuit de organisatie. En, en, en, en ja, het was een beetje schaakvoetbal. Dus dan uh, ja, moet je het hebben van dode momenten. En die kwamen gelukkig. Dat uh, eerste vrije trap van Munir Munji op het hoofd van uh, Franklin Lewis. 1-0. En even later ging Giselle de Lewis door de 16 in. En werd daar getackeld En uh, toen heeft Mounir uh, Munji de strafschop voor de 2-0 uh, verzilverd. En ja, toen gingen we rusten. En uh, nou, we hebben de jongens op aangedrongen om gewoon uh, geen gekke dingen te doen. in dezelfde tactiek te blijven spelen die we al een paar wedstrijden lang spelen. En... Uh, toch kwam Haaksbergen vrij snel op 2-1. Dus dat was, uh, ja, was lastig. Ze hadden die aansluitingstreffer te pakken. Uh, maar nogmaals geen gekke dingen doen. Vanuit de organisatie blijven spelen. En uh, ja, zo hebben we uit kunnen lopen. Omdat uh, Robin uh, Eindhoven die ging op avontuur. En uh, ja, die werd uh, getackeld uh, binnen of buiten de 16. Uh, daar waren de meningen over verdeeld. Maar de scheidsrechter, die beslist het. Die zei binnen de 16. Dus penalty. Door Robin Eindhoven zelf verzilverd was het 3-1. En toen hebben we de wedstrijd keurig Want Uiteindelijk nog een 4-1 uh, van uh, Vincent Kwant op uh, assist van uh, Jeroen de Bruin. Dus uh, Martijn, we gaan voor de derde keer op rij. Zijn we kampioen van de reservehoofdklasse. En voor de derde keer op rij spelen we de finale van het NK. Waar gaat die gevoetbald worden? Die gaat gevoetbald worden volgende week zondag, 16 januari. Bij... 16 januari? <laughs> Juni. Dat duurt nog even. <laughs> Oh, juni, ja. Ja, kijk nu, Paul. Een <laughs> beetje drukke middag, uh, Martijn. Juni, 16 juni, zondag, 16 juni, sorry, bij Westlandia. Hey, volgens mij, Paul, is uh, 16 juni is een zaterdag. Ja. Oh, dat zou goed kunnen. Dat, uh... Dan wordt maar hij wordt in ieder geval de 16e, wordt hij gespeeld. Even kijken hoor. Uh, ja, sorry, je hebt helemaal gelijk. Zaterdag, 16 juni, uit bij Westlandia. Uh, weer tegen Westlandia. Oh, wauw, kijk, kijk. Dat uh, kan een, een, een revanche worden. En deze keer uit. Vorig jaar bij de finale van ze verloren. Met 4-3 een beetje onnodig. En uh, ja, er is geen betere plek om revanche te halen dan bij Westlandia zelf. Zaterdag 16 juni. Ja. Aanstaande zaterdag. Vooruit Paul. Het was weer ja. een bewogen middagje dus. Ja, sorry voor de kleine foutjes. Maar ik sta nog half in de ja. uh... Geef <laughs> Geeft helemaal niks. Helemaal niets. Paul, dankjewel voor de reactie. Graag gedaan jongens. En we spreken elkaar weer. Fijne middag. We spreken elkaar heel. Dag. Bye. Ja. Kijk ik nog eventjes naar wat zich afspeelt bij de finale... tussen de heren Dominique team en Rafael Nadal. Het was even spannend en eigenlijk nu weer opnieuw spannend... omdat Nadal een aantal breakpoints heeft verzameld. Nu heeft hij er weer een. En dat aan het begin van de eerste set. De eerste game wist hij zelf te winnen. Om, op zijn eigen service natuurlijk. Uh, nu moet Dominic Team ervoor uh, zorgen dat hij in ieder geval uh, nog in de wedstrijd uh, blijft en dat hij die break niet tegenkrijgt. En dat lijkt voor ons nog even te lukken, want Nadal sluit een bal uit het veld. Dus dat is voorlopig even de stand van zaken al. Dus. Helemaal goed, dan gaan wij door naar Kelvin Harris. was hem. Um, we zijn inmiddels druk bezig om uh, natuurlijk uh, overal van alle velden reacties uh, binnen te krijgen. Um, door de teleurstelling uh, lukt het niet overal. Nee, uh, ik kan uh, me ook wel voorstellen. Precies, dit. ik wou net zeggen <laughs> dat Nou, <is zo. laughs> je kopt helemaal gemolt. Ik weet niet wat het ding is, aan het doen is, maar te groot <laughs> ik hoofd. hoor even niks. Je moet een groot hoofd. Nee, um, Kijk hem zitten. Nou goed, ja. Inmiddels uh, is uh, Jaap uh, uh, aan de bellen met uh, uh, de trainer van Dio... Ja, daar is het ook minder goed nieuws hè? Ja, die hebben verloren met 3-1 vandaag Van, van Taba En daardoor um, is uh, Dio Gedegradeerd naar de vijfde klasse En we gaan zo meteen aan Eugène vragen Wat dat um, inhoudt Voor de toekomst van de club was Het was natuurlijk ieder jaar al Of tenminste, ideaal, het laatste paar jaar was het al moeilijk Maar um, ja, We en hebben, hebben nog een We hebben Eugène uh, Eugène langer. die hangt inmiddels Eugène, goedemiddag ja. Middag. Goedemiddag want ik ken hem ook, Eugène. Oh, hij is een ex-collega van mij geweest. In een heel ander opzicht. Maar goed, uh, maar jij hebt wat triest nieuws te vertellen vanmiddag over de SV Dio. 1-3 verloren van Taba. En dat houdt in dat Dio gedegradeerd is. Ja. Oeh, was het een, een, een, een, een terechte uitslag? Nee. Als ik even de, de wedstrijd gewoon bekijk. De eerste 20 minuten spelen we alleen op de helft van Taba. krijgen we 2-1 op één kansen. De eerste schiet hij tegen de bovenkant lat. De tweede schiet die binnenkant lat en gaat de bal eruit. Dat was twee keer Danny de beste. Ja. Uh, toen had Taba nog een enkele kans gehad. En in minuut, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, 4, 43 krijgt Taba de eerste kans. En die ligt er gelijk in. En een minuut later ligt de tweede erin. Dus op dat moment komen we twee lacht en lachte. Nou, we komen goed de kleedkamer uit. Uh, we maken na een minuut of twintig de 2-1 via een penanti. Danny de beste werd onderuit gehaald. We staan te drukken, we staan te drukken. Uh, Appie toet die uh, duikt op een gegeven moment een kwartier van de tijd, tien, tien minuutjes voor tijd, uh, de 16 in. En uh, die wordt onderuit gehaald, alleen de scheidschaf aan, uh, op de bal. Naar ja. mijn idee was het op dat moment een penanti, maar ja oké, okay, daar kan je over discussiëren, maar je krijgt toch geen gelijk. En ik dacht eerst nog eigenlijk of daarna voordeel, want dat dacht ik. Hij geeft voordeel omdat er een speler in schietposities wordt, nou die schoot naast. die, denkt, nou hij legt hem daarna op de, op de stip. Nou dat gebeurde dus niet. En wij staan te drukken, dus de laatste man gaat door. We hebben vier spitsen dan gaan we één op één achterin spelen. We een omschakeling maken, zijn er nog de drieën. Ja, ja. de of 2-1 dan maakt het nog een niks meer uit. Die bent dan gedegradeerd. Ja, dat is waar, dat is waar. Hey, de, de degradatie, je hebt natuurlijk sowieso hè, uh, je hebt een, je hebt een moeilijk, moeilijk jaar achter de rug gehad. Sowieso uh, een niet al te grote groep. Klopt. Die wel voor iedere meter uh, volgens mij uh, gestreden heeft. Dus ik denk dat je daar niet je uh, niet, uh, jongens over kunt... Uh... Hey, hoe zeg je dat? Uh, die kritiek kan je niet uh, denk ik. Ik ben nu jij erover, denk ik, maar niet, uh, niet geven. Nou ja, de groep was niet te groot. Alleen ik kan het wel gooien. Dan denk van uh, als de trainingsarbeid uh, ze er wat meer moeite voor gedaan hadden, dan denk ik dat we betere resultaten konden uh, halen. Ja. Alleen ja, uh, sommige jongens kiezen op dat moment voor andere prioriteiten. Ja, ja, ja. Nou goed, je, ga, je, je moet nu een stapje terug richting, uh, richting vijfde klasse. Ja. Dat ja, vind ik alleen van deze na-competitie, dat er op het laatste moment is besloten. En ik had het bestuur nog aangegeven van, kijk eens, stuur eens een briefje naar de bond. Want als iets in één wedstrijd gaat, dan mm -hmm. is het natuurlijk niet reëel dat je die bij uh, de, dat rijtje thuis speelt. Mm -hmm. Dan had dat een wedstrijd moeten zijn. Of op neutraal terrein. Of een uit- en thuiswedstrijd. Omdat ze die derde ronde eruit hadden gehaald. Maar ja, daar kreeg ik niet zoveel steun in. Dus het kwam gewoon op één wedstrijd neer. Ja. Maar persoonlijk vond ik van de KVB dat ik denk, uh, ja, het is of een uit- en thuiswedstrijd of je speelt een wedstrijd op neutraal neutra terrein als het één wedstrijd is. Ja, echt zoals het bij het een finale hoort. Ja, ze hadden het na-competitieprogramma gewoon laten staan. Ja. Zoals het was. Ja. Dat was een beetje jammer. Maar ja. oké, okay, het is niet anders. Je moet, uh, dingen moet je accepteren. Ja. ja, wat houdt dit in voor de toekomst van Dio? Uh, gaan jullie wel voetballen in die vijfde klasse? Uiteraard gaan we voetbal in de vijfde klasse, want we hebben gewoon een, uh, een elftal, representatief elftal voor de vijfde klasse. Oké, okay, oké. Okay. En zelf, uh, zelf blijf je volgend jaar ook nog trainer van, uh, van uh, het mooie Dio? Ja, ik heb uh, al vorig uh, kijken. Ja, Even kijken rond januari ben ik uh, met Dio rondgekomen. Kijk. Om sowieso uh, een jaar door te gaan. Alright. En of dat dan vijfde of vierde klasse is, dat uh, ja, zo, zo beet. Ja, ja, duidelijk, duidelijk. En verwacht je daar nog uh, versterkingen? Versterking is natuurlijk moeilijk te krijgen in de vijfde klas. Als je in de uh, vierde klas had gebleven, had het misschien iets makkelijker geweest. Maar nu ga je naar de vijfde klas en dan zal het afwachten. Kijk, tegenwoordig zijn spelers ook niet meer zoals ze vroeger waren. Mannen, mannen, woord een woord. Nee. Tegenwoordig zeggen ze, ja, en uh, de veertiende zeggen ze zo, nee, maar nee. Ja. Dus dat is, uh, dat is even afwachten. Ja, nee, je hebt nog een, uh, wat dat betreft nog een, uh, hoe lang is het nog? Nog vier dagen inderdaad, ja. Vier dagen hebben we nog. Ja. Dus dan, uh, ja, in vier dagen kan je voor de rest vrij weinig meer doen. Het is alleen even kijken van, ja, komt iedereen zijn uh, afspraken na? Juist, juist. Allright. Eugène, dankjewel voor je reactie. Geen dank. Fijne uitzending verder. Dankjewel. En uh, we spreken elkaar in het nieuwe seizoen weer. Zeker. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, bedankt. Doei, doei doei. Doei. Hebben we inmiddels ook al de volgende aan de telefoon? Uh... Uh, jazeker. Ja. Um, Die is denk ik ook niet zo heel erg blij. Laten uh, uh, uh, uh, Milko... laat het een vraag. Ja, Milko Pieters. Nee. Ik niet blij. Ben je nog op de club of ben je inmiddels al vertrokken? Nee, ik ben nog op de club. Ik zie lekker in zaal, op het veld. en uh, er we zangertjes wel lekker aan het drinken. Okay. Dus voor de club is het uh, goed dat de weer goed maakt. En voor de rest is het gewoon uh, waardeloos even. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Uh, we begrepen al van uh, onder andere Danny dat uh, Roda grotendeels uh, de bovenliggende partij geweest is. Ben je dat met hem eens? Uh, tweede helft wel. Ik denk dat als wij, als Tom Jacob de Penanti uh, benut, dat we op 2-0 komen en dat, dat, dat uh, de wedstrijd zo goed als een rust is, dat zou er niks in te brengen. Nee. Nou, als de tweede helft iets anders van voetballen korter in Bosch. en uh, daar doen we moeite mee. Moeite met een spits. En die maakt één lukkie en, uh, en een goede goal. Uh, maar eerlijk gezegd hebben uh, we meer gehad. Ze waren de tweede helft absoluut wel verleerde verduiging en leven met de nederlaag. Ja. Ik uh, kan niet zeggen van we hebben onverdiend verloren. Oké, okay, oké. Okay. Emil, hey, nu is het op dit moment uh, in principe een beetje uithuilen, maar je moet wel weer verder, want ik begreep dat komende donderdagavond de volgende wedstrijd op het programma staat. Klopt. Heb je al een idee waar je naartoe moet en tegen wie? Ik heb begrepen dat we naar Sperrit moeten uh, van de minister omheen. Oké. Okay. Ik heb er niet naar gekeken, want dat vond ik even niet interessant. Dus, we uh, uh, zien het wel. Ja. Uh, die hebben 3-0 verloren. Als het Spirit is, en, uh, ja, nou, ja, dan moet er niemand verlangen. Ja, ja, zo is dat, zo is dat. Uh, uh, Zondag, de holle hier, en, uh, en, uh, dan moet het wel heel leuk Juist, want Spirit uh, heeft volgens mij in de eerste ronde VSV verslagen. Volgens mij komen ze uit die pool. Maar goed, dat wordt allemaal uitgezocht. Mil, we ja. danken in ieder geval voor je reactie nu. Is goed. En uh, uh, we gaan elkaar weer, uh, weer snel spreken. Is goed. Dank je. Dank je wel, Miel. Ja, eh, want het gaat maar door. Terwijl er ook getennist wordt op het eh, finale van Roland Garros. Tussenstand eh, daar. Nadal tegen team 3-0. En de tweede set is eh, dus eh, daar eh, begonnen. Eh, Nadal staat dus voor met 3-0. Had al de eerste set eh, gewonnen. En dan is het eh, bruggetje naar het eh, tennis... ...naar nou, de tennisclub Zandvoort snel doe jij snel dat mooi hè, ja? Ja, natuurlijk, zo moet je dat doen. Uh, en dan kom je uit bij Jo van Nes, want die heeft uh, daar weer nieuws over... ...want uh, er wordt nog uh, een landelijke competitie afgewerkt uh, uh, voor tennisclubs... ...tussen Naaldwijk en de tennisclub Zandvoort. Ja, inderdaad ja, dat is de finale om het landskampioenschap. En helaas, helaas, helaas heeft Jannik Mertens... ...niet van Sebastian Vanselow kunnen winnen, een Duitser. Het werd 6-4 en 6-4. Ik heb geen idee waarom het zo lang heeft geduurd dat deze stand uh, door is gekomen. Uh, zojuist, uh, zeg maar een minuut of drie, vier geleden, kreeg hij eindelijk door. En uh, de stand is dus 2-2 in die finale. En ja, dan gaat het spannend worden. Want de, alle twee de, de, de uh, dubbels moeten gespeeld gaan worden. En dat kan nog wel even duren, Jaap. Ja, uh, een van ik denk dat er dan geen uitzending meer is. Nee, dat, dat, dat denken wij ook niet. Maar goed, eh, uh, hoe schat je de kansen in? Laten we het daar eens even over hebben. Je had het al over de dames die, eh, uh, ja. dubbelen. Dat, dat, dat zag je nog wel zonnig in. Maar hoe zit het met de heren? ja die hebben dus uh, in, uh, uh, in in in niet gespeeld uh, dat uh, dat was een andere koppel mm -hmm. uh, nu staan uh, staan Scott Griekspoor en Jannik Mertens tegenover Boy Westerhof en Arco Zoutendijk en die zal ik eens even kijken want die Zoutendijk die is uh, uh, hij heeft geen ranking in het dubbel ja. wel in het uh, in het nationale uh, single en dan staat hij 65 ste en Westerhof, ja, dat is een, een, een gerenommeerde dubbelspeler. Uh, een zevende van Nederland en 232 van de wereld. En, en dan kan je wel wat. Uh, het is afwachten, ja, het wordt ontzettend spannend. Ik denk dat, uh, dat Zandvoort een grote kans heeft. Uh, maar ja, meer kan ik ook niet denken. Het is gewoon denken, hopen de... en misschien is wel best veel thinking. De glazen bol uh, die, uh, die, die staat bij nee, jou in de kast. Maar... Ja, die werkt niet. Die is, die is helemaal, <laughs> helemaal beslagen. <laughs> Goed, uh, dat was. Uh, nou, het is een duidelijk verhaal. Uh, we, we lezen dat natuurlijk ongetwijfeld terug in uh, de kranten. In, de, in ieder geval in de Zandwesenkrant. Dat dacht ik al. Want, uh, die, ja, dus dat, dat, dan mensen moeten daar even voor. Uh, even en voor ook, uh, ja, uh, als ik de einduitslag weet, dan gaat het sowieso op de website van de Zandwesenkrant. www.sandwesenkrant.nl. Ja. Www Duidelijk verhaal. Dank je Joop voor het uh, ja, uh, uh, even van Ik ja. Nog eventjes een korte uitzending nog, maar hij heeft nog plezier en ik spreek je een andere keer weer. Ja, dank je. Hoi. Oké, okay. dat uh, was uh, even over uh, het, uh, het, de landelijke competitie. En uh, ik kijk nog even weer met een uh, stiekem oog uh, wat zich daar uh, in uh, Frankrijk afspeelt. Uh, maar ja, ik ga ervan uit uh, dat uh, Nadal... Nu heeft hij het even lastig, omdat hij achter staat op zijn eigen service... ten opzichte van de Oostenrijker die tegenover hem staat, 0-30. Dus dat wordt, daar heeft hij al één punt van weg weten te spelen. Dus het wordt even billen knijpen voor Nadal om deze game goed door te komen. Want hij heeft een break voorsprong en die wil hij het natuurlijk het liefst zo goed mogelijk vasthouden. Dus... Gedaan het het mij alleen maar spijt, want ik liet je niks blijken van die kindachtig lijken, liet niemand weten dat ik je zo mis zou je zo diep in me zat, je zo nodig had, maar wat ik deed. Ik toen niet dat ik zo van je hield. Want ik liet je niks blijken van die kinderachtige lijken. Lief het niemand weten dat ik je zo mis en zaal? Je zo diep in me zat. Ik je zo nodig had, maar wat ik deed, geen als je deze muziek draait, ik loop altijd even weg, hoor. <laughs> Die valt onder het uh, categorie Yves Berensen en Timo Martin in uh, noord ja. Nou, Sterker nog, het was Tino. Het was Tino. Oh. oh. Ja, ja, Heb je twee niet, keer Tino uh, vandaag uh, gedraaid? natuurlijk. Ja, uh, uh, uh. uh, okay. kan, kan allemaal hier. Uh. Mannen, we hebben de volgende beller, beller aan de telefoon. Uh, we hebben hem gebeld. We hebben hem gebeld, ja goed. De... Bart, Bart Duppe, goedemiddag. Hele goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, verdediger... Verdedigingsleider, hoe zeg je dat? Defensieleider. Uh, nou ja, goed, samen met Wesley eigenlijk, hè, door de aanvoerder van DSS. Ja. Vertel, hoe is het gaan vanmiddag? Ja, uh, nou, we moesten uit bij uh, IVC ja. op het gras. En uh, nou, ik moet zeggen dat het veld er goed bij lag. En uh, we zaten er allemaal in. we waren goed uh, klaargesteld, de IAS. Alleen uh, ja, we hadden vrij snel twee tegendoelpunten. waardoor je eigenlijk uh, een beetje achter de feiten aanliep. Maar uh, we herpakken ons eigenlijk heel erg goed. En, uh, ja, weet je, zoals we eigenlijk toen al uh, willen voetballen, maar we proberen op te bouwen en uh, zo min mogelijk de lange bal te hanteren. En, uh, ja, we, we blijven voetballen en we beginnen op een gegeven moment de jongens gewoon weg te voetballen. En we creëren een tegendoelpunt, maar ja. Uh, uh, hij viel op een gegeven moment gewoon even niet. En, uh, ja, dat, daar, daar heb je mee te maken natuurlijk. Dan kan je nog vechten wat je wil, maar als die, als die goal niet wil vallen, dan, uh, dan houdt het op. Ja. Hoe, wij, wij spraken elkaar al eerder deze week even. Ja. En toen gaf je aan van, uh, dat je eigenlijk vond dat uh, de, de drie clubs die uh, meededen aan de nacompetitie, dat die alle drie wel uh, eigenlijk gewoon het recht hadden om te promoveren. Hè? Als je gaat ja. kijken naar de krachtverschillen. Ja. <coughs> nou goed, uiteindelijk uh, is dat voor D6 uh, uh, ja, toch nog een jaartje vertoeven in die vierde klasse. Uh, hoe zuur uh, is die appel? Ja, ja voor mij persoonlijk uh, ontzettend zuur. Uh... Weet je uh, wij zijn met Ilias zijn we een, een, een tweejarenplan eigenlijk aangegaan. En uh, ja, Ilias heeft gezegd, dit is voor ons een toetje, want we wilden eigenlijk gewoon de top 5 eindigen. En uh, ja, je speelt na een competitie. Maar ja, persoonlijk had ik zo ontzettend het gevoel van, het dit, dit, dit, dit zit erin. En uh, als het dan net op, op dit moment tegen een tegenstander die minder is dan Zwift vorige week niet lukt, ja, dan is dat ontzettend stuur. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, Martijn, dat ik... Ik ben echt zo ontzettend trots op, op deze jongens hoe ze daar hebben gestaan. En en het zijn natuurlijk allemaal hele jonge jongens zeker vergelijken met mij. Ik zal het zelf een grapje maar vermaken. Ik nee, nee, uh... ja, zeg niet hoor. Ja, ja. maar ja, ik ben zo ontzettend trots geweest. Ook op Ilias, hoe die, hij hoe die alles neerzet, hoe bevlogen die is en hoeveel voetbal hij in ons team heeft gekregen. Ja. Dat is ja, ik voel me natuurlijk inmiddels aardig wat juist bij de selectie. Maar uh, ik, ik denk dat hij een van de eerste is die ons echt aan het voetbal heeft gekregen. En als je dan ziet. Al die jonge jongens eromheen en hoe ze het oppakken en hoe we echt een team zijn. Ja, daar moeten we echt alle respect voor hebben. En dan moeten we een volgende seizoen daarop doorborduren en gewoon uh, ja, weer max gas voor het kampioenschap gaan. Juist. Hey, wat wat overheerst nu? Is het op dit moment nog teleurstelling of komt de trots ook al een beetje naar boven dan? Nou, ik moet zeggen, de, uh, ik, ik ben voornamelijk heel erg trots. En uh, dat is ook denk ik wel een beetje... Uh, de leeftijd moet ik dan eerlijk zeggen hoor, want voorheen had ik uh, in een hoekje gaan zitten en was ik niet meer uitgekomen. Maar nu probeer ik wel naar de positieve punten te kijken en te kijken nou, hoe kunnen we hier het beste van maken. En, uh, dus ik moet zeggen dat trots wel echt over eerst naar, naar de hele groep toe. De gele selectie, ook de jongens die er tegenaan zitten en toch weer erbij zijn. En, en weer ja, hun bankje hun, hun, ja, hun meepakken om het maar zo te zeggen. Dat is gewoon, ja, ik, uh, ik kan niet anders dan mijn pet afnemen voor die jongens. Heel goed, heel goed. Bart, dankjewel voor je reactie. Heel graag gedaan. en, en uh... Bedankt weer hè, voor dit verzoek. Uh, helemaal goed. En uh, nou ja, goed, we zien elkaar uh, komend seizoen weer. Hè? Absoluut, absoluut. Helemaal goed. Dankjewel. Oké, okay. Graag gedaan. Yo, hoi. Hoi. Ja, en zo komt er uh, aan een eind aan, uh, aan alles uh, met uh, het voetballen van deze middag van deze middag. Nou ja, we hebben inderdaad denk ik alles nu wel gehad uh, van vandaag. Of missen we iets? Ik, uh, Dan gaan we bellen hoor. <laughs> ja, dat vind <laughs> ja, ik wel. Nou, ja, ik zit echt te denken wat we nog. Ja, voor mij missen er nog eentje. Ik ga nog even op het, uh, op het programma kijken, maar die, die trekken we dan ook nog aan de telefoon. Dat komt goed. Nou ja, we hebben, we hebben wat dat betreft en, uh, onze, onze, onze taken weer, weer volbracht, denk ja. ik. van zowel verliezende ploegen als van winnende ploegen. Uh, hoort erbij, hè? Um, er is geloof ik niet... Ja, daar uh, je waar kan... gewonnen uh, wordt, wordt ook verloren. Ja, verliezen, vloor, het kan wordt... Hoe gaat het lied ook weer? Het kan, nee, Als je wint heb je vrienden en uh, het kan nou, Ja, goed. Kan Kijk, je, je hebt er nog heel veel van die inderdaad, ja. Ja. Ja, ik, uh, Rik, ik ben sprakeloos. Nee, ik, ja, heel goed. <laughs> ik denk, ik ga het weer zeggen. <laughs> ik ben sprakeloos. Je zit onder de tafel te schoppen, of niet? Nee, nee het valt wel mee. <laughs> die meer, hebben, hebben we nog iets meer lopen, van nee. uh, leuke muziek uit jouw, uh, lijstje, of van jouw lijstje? Uh, wij hebben zeker nog uh, zat muziek. Want we hebben alles. Dus als je uh, wat wil horen, dan hoor ik dat graag. Uh, en dan gaan we... Als het nu even geen Nederlandstalig is, vind ik het fijn. Uh, nou ja, iets als dit dan. Meer. Dat was hem. Rick, vraag ik aan jou. Vertel. Wat doe jij uh, vrijdagavond 6 juli? Vrijdagavond 6 juli heb ik al uh, uh, een behoorlijk lange dag uh, in mijn benen zitten, denk ik. Nee, uh, Oké, okay, maar wat doe je die avond? En die avond uh, ga ik enorm genieten. Want dan uh, sta ik natuurlijk op het gala. <laughs> ja, ga je een pak? Nee, het is een beach edition, hè. Dus ja, ik moet ja. Een, uh, ja, weet ik veel. Ik moet iets van een strandpak <laughs> hebben of zo. Weet ik. ik denk dat ik een strandbal meeneem of zo. <laughs> Uh, Zo'n Boratse zwembroek Doe dat maar niet. <laughs> Doe dat maar niet. Nee, nee, voor, niet. De, voor de goede orde: hè. Um, 6 juli um, vindt het uh, eerste uh, VA voetbalgallen plaats. Villa Westend. Uh, op we het strand. Op het strand, inderdaad. Ja. Uh, we hebben als, als, uh, en daar ben ik toch wel trots op. Als partner: uh, uh, Two Generations. Hè. Uh, die, die hebben de dag, die dag daarna, uh, uh, ja, vindt dat, uh, dat uh, festijn weer plaats. Um, ja, goed, en wat gaan wij doen? We gaan 11 warts uitreiken. Aan, uh, aan verschillende uh, spelers, trainers. Uh, nou ja, Fair play, Fair play. Uh, van alles en nog wat. Talent. Uh, en topscorer. Eigenlijk, eigenlijk uh, uh, is dit weer eigenlijk waar, waar voetbal in Arnhem uiteindelijk weer op terugkomt: hè? het verbinden van het voetballen. Uh, afgelopen vrijdag hebben we kennis gemaakt met uh, de nieuwe Allstars. En als je dan nou ziet, ik kan daar echt van genieten. Hè. Als je, uh, er waren er uiteindelijk 12, 13 van de 17. Ja, zoiets. Uh, als je dan nou ziet, hè, die gasten die voetballen eigenlijk alleen maar tegen elkaar. En die, die geven elkaar een keer een, een, een kekje of een, of, een, of, een, of een schop of wat ik wat. Maar nu zitten ze gewoon met z'n allen uh, aan de bar of ze staan buiten of wat ik vat. lol. Ja, precies. De grote verhalen ook. Ja, vooral. ja, ja. ja, ja. Nee, goed, dat, dat is voor mij wel de intentie van het hele, hele uh, platformpje natuurlijk wat we hebben. Maar dat vond ik het mooiste toen we Thomas uh, aan de lijn hadden. Um, dat hij dat ook uit zichzelf aangaf. Ja. Weet je, dat is wel waar we het uiteindelijk voor doen. Uh, tenminste, als je het mij vraagt. Mm -hmm. uh, daarvoor zijn die Allstars... Uh, Jaap, die gaat vast naar huis. Ja, maar die, is die is klaar mee. mee? <laughs> Jaap. <Was voor> <laughs> nee, maar daarvoor zijn natuurlijk uiteindelijk uh, de, de Allstars in het leven geroepen. Ja. Uh, met het idee van, joh, we gaan van elke club... Pakken we één speler. En uh, die gaan we gewoon een, een leuk potje laten voetballen. En dat uh, om de finale zeg maar aan te vullen. En ja. de, de finale van de onder-23. De eigen competitie. Dinsdag de halffinale. Ja. Bij SCW. In uit. In uit. De wedstrijd Heelgom tegen Koninklijke HFC. Ik zag je even denken. Ik je even denken. Ja. Wordt men er wel een potje, denk ik. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En um, uh, ja, je merkt nu toch wel dat het leeft. Ook die 23e cup weer. Helemaal met de finale dag. Die ja, overigens ook, uh, dat is wel toevallig hoor, maar plaats gaat vinden bij HFC. Dus als HFC uh, komende dinsdag wint, dan uh, staan ze in de finale op eigen, op eigen veld. Maakt het wel bijzonder. Um, maar goed, die, ja, die twee evenementen die komen eraan. En uh, er wordt nu knijterhard, wordt daaraan gewerkt. Ja, want je zegt uh, twee evenementen. En dan hebben we natuurlijk over 14 juli hè. Want je vroeg net wat ik doe over ja. 6 juli. Ja. Uh, maar de zaterdag na 6 juli, 14 juli, ben ik op vakantie. Ja, <racht> nou, dat heb ik heel wel vergeten vriend Echt waar <laughs> Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat het vliegtuig aan de grond blijft Om ik aan te hangen Hé hey, Jaap weer Jaap die heb eten gehaald denk ik nee, nou, uh, nou, Dan kunnen we zo aan tafel okay, weet je, We hebben nu natuurlijk nog, uh, nog twee weekenden waarin een beetje gevoetbald gaat worden Dan is het twee weekenden wat, uh, wat rustiger Wat zeg ik eigenlijk één weekend En dan, uh, dan komen twee uh, Komen onze twee evenementen eraan Ja donderdag uh, Gaan we dus verder met de nacompetitie Ja Schoten speelt trouwens tegen VVW, begreep ik net. Nog nooit van gehoord. Maar ergens ver ja, ja, weg. Ver weg in stand. Zal ja. wel ergens, daar zal die V wel ergens voor staan, denk ik. Ja, Danny had dat ergens uit. warmer veer, warmer, ik, nou ja. Warmer ik. Ja. Wormer had hij het over. Ja, dan, dan, dan, daar, nou ja, VVW, voetbalvereniging. warmer. Hey, ja. dus schud ik even zo uit mijn korte <laughs> mouw. He. Ja, dat, dat zou zo kunnen, kunnen. Nou, kunnen. Uh, sterker nog, ik denk dat die ook, ook bestaat. Maar we zullen het even gaan checken. Of, uh, of dat inderdaad zo is. Zal dat zo zijn? VV... V... Ja. ja, je hebt het nog gelijk ook. PVW. Hij is niet zo lekker ja. als dat hij eruit ziet. Nee, nee. nee. nee. Nou, er, is nog een, er is nog een... Maar dat is een hele illustere... WSV1930. Dat is een, uh, ja. een, is een hele vermaarde uh, sportvereniging uit die buurt. Maar er bestaat toch wel degelijk ook een VV-wormer. En ja, dat, wat, wat, wat weten we eigenlijk over die club? Nou, ze spellen twee keer uit... We ja. hebben het nu over verschoten dan. Ja. Uh, maar voor mij is dat denk ik dan de enige die donderdagavond in actie komt. Want verder gaan we dan weer uh, zaterdag verder met uh, VSV. Ja. Want die staan ja. nu in de finale. Naar die, die stafkloppen ja. van gisteren. Uh, en hij is. Ja. Dat, zijn de, dat zijn de twee voor zaterdag. Ja, je hebt uh, nog even over die, uh, over die mensen in Wormer. Je hebt WSV uh, 30, 1930. Je hebt de Fortuna Wormerveer. En die hebt nog, ook nog de Rooms-Katholieke Voetbalvereniging. Een wormer. Dus dat uh, zijn uh, de clubs die daar vandaan komen. Hoe groot is dat dorp? Nou, uh, uh, Wormer 4 is uh, best wel groot. Ja, ik denk dat het uh, deze is. Dus ik moet even de lijn uh, erbij pakken. Ik We weten weet, we, we, weet we, we, weet niet wie het is, maar we hebben maar, een beller. We hebben een beller! Ja, is wie? Denny! Oh, waarom? Ze spelen uh, in Wervershoofd moeten we naartoe. Niet naar Wormer 4, maar naar Wervershoofd. Wervershoofd? Ja, in huis hoorde ik net die hoek. Hé, hey, maar uh, Rick en ik kunnen niet, dus jij gaat? Op de bloemers. <laughs> Rick, gooi je microfoon open. Dat lijkt me goed plan. Ik zie iemand helemaal gaan, op oh op de rooi. <laughs> Beeld thuis? V VVW heeft er met 3 nog gewonnen van Spirit 30. Oké. Okay. En Spirit 30 schakelde vorige week VSV uit. Ja. Dus uh, wees maar blij dat je er een tegen speelt. Dat is een, uh, ja, hoe zeg je dat? Houthakkersteam, team. Allemaal 3,60 meter lang en, uh, <laughs> en breed ook. Rechtstreeks uit de klei. Dus uh, VVW zelf ken ik niet, maar uh, ik denk dat je blij mag zijn dat je niet tegen uh, Spiel 30 speelt. Oké. Okay. Wervershoofd. Ik heb echt. Nou, we zijn blij dat je op, uh, op het laatste moment in ieder geval nog even inbelt. Ik, ik hoor jullie praten net over, dus ik denk ik bel het even. Oh, je, je luistert het. ook gewoon naar het programma. Ja, ik zit uh, thuis te luisteren. Ik ben net thuis, <lacht> te luisteren. Ik ben bezig met verslag. Wat straks online komt. Tussen. Kijk, nou, we, we horen het al, we kunnen zo meteen weer naar de site. Ja, anders wordt het gissen geblazen en dan weten we het nog niet. Uh, maar ik ja. ben blij dat jij degene bent die dan toch nog even alles bij elkaar heeft ges, geschraapt ges, ges en dit eruit uh, weet te brengen. Ik. Uh... Ben ik weer klaar mee voor vandaag? Ja, ik, ik ook. Wij ook met jou. <laughs> <Ja>. <laughs> dus. Hey, Dave, dankjewel. He, voor, de, voor, de, voor de, hoe noemen we dat? Fijne zonde. Ja. De break in. Vo voor het scheiden van de markt ga ik nog even nog iets uh, vertellen. Wat, uh, wat daar uh, zich afspeelt op uh, Roland Garros. Het uh, stond 6-4 bij de eerste set. En als het goed is, zie ik uh, Nadal ook nog wel de tweede set binnenhengelen. Dus het wordt uh, lastig voor de Oostenrijken. Uh, ja. Ik vind het nou leuk om met twee, twee van die jonge, jonge honden. Zo'n radioprogramma te maken. Uh, ik, ik, ik heb er weinig Zo moeite mee. Zo jong ben je niet meer. Ik, ik heb er weinig moeite mee. Dus uh, ik heet geen Hennie. <laughs> dus <laughs> ja jongens, Goed. We, we lopen op het einde van de show alweer. ZFM Sport Live. Mannen bedankt. We kunnen nog even genieten van onze zondagavond jongens. We gaan eruit met Lullaby van Sigala.